En biske en Tante Sidonia En dan natuurlijk Lambik en Jeroen Zijn beste vriendjes en gaan altijd samen Op avonturen en samen weer op Zuske en Wiske zijn tientere dan Dus de Sidonia beheerst elk gesprek En voor Jeroen is geen vijand te machtig En die Lambik is wel gek, maar niet goed, hè? Is een goed, maar...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 Er is toch niets zo gezellig als samen de afwas doen. Je kunt er met houten en zingen, je praat over allerlei dingen. Waarvoor je anders de tijd niet vindt, dus heus ik zeg dat je weer mijn kind. Er is toch niets zo gezellig als samen de afwas doen. Als samen de afwas doen. Sidonia, een locomotief van puur goud, dat is toch niet gewoon? Juist daarom.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 Iedereen maakt aanstalt om naar bed te gaan. Behalve Crimson, die alles aan het raam heeft afgeluisterd. Maar ik zal vannacht mijn slag slaan. Ik ga de landkaart stelen. Wel Welterusten, tante Sidonia. Welterusten, tante Sidonia. Wel Sidon. landbied. Ja. landbied. Welterusten, Wel Welterusten, ja, Slaap lekker, jongens. Ga jij niet naar huis? Hé, hey, ik hou vannacht de wacht bij de telefoon.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 Zou je nog zo graag willen Morgen pas kun je weer verder gaan Alle mensen zullen gaan dromen Over tijd en afstand heen Maar al slapen zij naast elkaar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 Ik jullie brengen bij mijn vader, zag hem soepoog, groot op haar Oh, is dat een kwaaien? Hij groot, dapper, weinig woorden. Ja, ja, nou ga dan maar eerst eens kijken of u ons wel wil zien. Begrijp me. Ik ook. Dat is een goed idee, dan hoor ik het direct wel. Het Indianenkamp is inderdaad niet ver meer. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, gezicht, blonde spicht, jij krijgt de ramp Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Morgen nacht, skalpenjacht, dam. tam, tam, tam, tam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 Lichte veder brengen lambiek, grote krijger van bleekgezichten. Mijn leven gered hebben. Och, ik heb even een schakeltje uitgebeerd. Hé? Beertje uitgeschakeld. Bleekgezicht om raad vragen. Hij zoekt een gouden locomotief. Gouden locomotief, groot geheim. Ugh. Mij niet opdringerig zijn willen, mij wel graag weten. Ugh. Wat spreek je gek? Stel. Ben ik ben helemaal niet gek, ik moet een taal toch spreken, anders verstaat hij me niet. Bleek gezicht een locomotief hebben, Tutuut. Hij verjagen Tut Tutuut. Weg bizon's, rode broeders geen vlees meer. Mij weten waar gouden locomotief zijn. Mag zeggen als bleke broeder bizon's terugbrengen...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 Gelukkig ligt de andere kano aan de oever. Lambiek springt er onvervaard in. Help, help, ik word nat. Er zitten zeven ronde gaten in de bodem. Die heeft iedereen erin geboerd. Wie, wie, wie nou weer? Grimson, dan konden we hem niet achtervolgen. Wat nou? Uh, een idee. Ja? Ja, natuurlijk, we gaan lopen, jongens. Naaldgedriet, niet gedraald. En daar gaan ze, bergje op.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 Als je alles krijgen kunt, vind je nergens meer wat aan. En de leukste dingen laat je dan ook uit verveling staan. En daarom wil ik heel veel geld. Och, het geld doet mij geen zier. Ik heb het te gehouden, hoor. En ik heb het lief plezier. De volgende morgen heeft Crimson inderdaad een plannetje. Hij moet natuurlijk voorkomen dat de anderen met de locomotief wegrijden. Dus gaat hij een stukje hoger de berg op, recht boven de locomotief...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 Jerom tilt de locomotief hoog boven zijn hoofd en zo gaat hij nu voetje voor voetje de rivier door. Susk en Wiske zwemmen met hem op. Lambiek volgt. Het water ziet er anders best lekker uit. Hey, Jospa, je arm, de rivier is breed. Als ik toch die vent te pakken krijg hè, die die brug opgeblazen heeft. Wie was dat dan? Nou, een of andere gek. Crimson natuurlijk. Wat? Ah, ah, ah, allicht, Crimson, zei ik toch? Een of andere gek. En er is er maar één gek en dat is Crimson. Uh, uh.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 Die lambiek altijd grapjes. Oh, hij wil vast niet dat wij het eerste bij de biezels komen. Nee, hoor jullie mij! Stoppen! Stoppen! Zie je nou wel? Hij zegt stoppen. Nou, hij kan me nog meer vertellen. Die malle lambiek met zijn grapjes. We beginnen nu ook te kennen.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 Natuurlijk, Lambiek. Ga nou maar gauw, anders zijn de biesels nog weg. Dat is waar. De leider, de leider loopt altijd voorop. Het volk dat hij benen, maar hij heeft een kop. O jee, wat een strop. Dat levert niets op. Lambiek is een flop. <laughs> ik denk dat ik stop. Ja hoor, want we zijn wel erg flauw bezig. Ten, ten slotte is Lambiek een beste ventje. Oh zo. En we hebben geen enkele reden om lelijk over hem te praten. Als jullie eens helemaal niet zeiden. Oho! Oh. Grimson. Is dit nou de boef? Waar jullie het steeds over hadden? Hé, hey, Maatje. Beetje beleefder. Ten slotte heb ik een pistool. Doet me niks. Oh nee. Nu is het afgelopen, zusken en wisken. Jullie gaan achteruit. Verder. Nog verder. Blijf staan. Ik steek nu de lont weer aan. Zelf ga ik ook een eentje achteruit.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 Ben je bang? Dat is te zeggen. Oh, lichte veder. Ja, die denkt dat ik met haar ga trouwen. Nou, dat heb je zelf beloofd. Ach, dat is ze toch al lang vergeten. Kom nou maar. Voordat ze het beseffen, heeft de locomotief hen teruggebracht naar het indianenkamp. Dag, zoekoog! Dag, veder. Dag, liefdepeden! veder, Daar, Daar zijn we! Tut, we een beetje meer stijl, hè? Let op. Bleek, gezichten groeten het dijzen en Wapper-opperhoofd. Dijs en Wapper-opperhoofd. Wapper-dopperhoofd. Wijs en dapper-opperhoofd, hè? hè? Uh. Nou, la la la laat hij het maar zeggen. Ik kan jullie naar de bizons brengen.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 Ja, dat is toch, ja, dat is toch Ah, die Lambiek. Ja. Voorzichtig, de schakelaar. Jerom heeft Lambiek vriendschappelijk maar zo stevig op de schouder geslagen... dat Lambiek tegen de werktafel is opgevlogen. De schakelaar gaat over What? en het opperhoofd verschijnt. Oh, oh, oh, jee, daar is hij. Wie is dat? Sachem Soepoog, opperhoofd van de papage indianen Uch. Is aardig. Wees welkom dappere krijger. Ik mag professor Barabas niet aan die woesteling prijsgeven. Professor, achteruit. Uh, soepoog is een beminnelijk man. Uh, uh, uh, uh, kalm blijven, rode broeder. Jij mij op kop slaan, ik jouw benen breken. Ik geef een tomahawk. Aandenken. Hoi, hoi, hoi. hoi. Lambiek ontscheven, gouden locomotief en bisons.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 Zo mama je in wassen en daarna je kleertjes aanpassen. En zullen we samen het wandelen gaan. Jij voor in de wagen en ik achteraan. Daar komen veel moeders met kindjes voorbij. Maar er is er niet eentje zo schattig als jij. Is het niet aandoenlijk? Zegt u dat wel, mevrouw?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 Is toch niets zo gezellig als samen de afwas doen. Je kunt